Nee. Waar is die nou? Hé hey, jongens, ik ben mijn stuffie weer eens kwijt. Waar is mijn stuffie nou? Wie hebt er weer met zijn jatten in mijn etui gezeten? Nog een dag of twee, dan mot ik weer naar school.